Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 39, Mitridates. Drie weken geleden bespraken we de bondgenotenoorlog. En eindigden we met de opmerking dat Italische opstandelingen tegen het einde van de conflict gezanten naar Pontus stuurden om hulp in te roepen van ene Mitridates de zesde daar. Mitridates is een interessante figuur en ook al heeft hij tegenwoordig niet de reputatie van Hannibal, hij bracht de Romeinen in grote problemen. Mithridates heerste over Pontus een streek aan de zwarte zeekust van het huidige Turkije. De koninklijke familie leidde haar afkomst terug tot een leider die van de grote Persische koning Darius in de 5e eeuw heerschappij kreeg over de regio. Met de eeuwen is een sterk Grieks element toegevoegd aan de Pontische cultuur. Mithridates zelf deelde meer cultuur, want naar verluid sprak de koning meer dan twintig talen. In de conflicten van de afgelopen eeuw heeft Rome altijd kunnen rekenen op de steun van de Pontische legers. Zij waren onder andere betrokken bij de verovering van Carthago in de Derde Punische Oorlog en stonden het de boek als een bondgenoot die geen problemen veroorzaakte. Hier begonnen ontwikkelingen in plaats te vinden toen Mithridates V, de v de Eurychetes, de vader van de Mithridates waar we deze aflevering vooral over zullen hebben, zijn bezittingen in de regio ging uitbreiden. Als beloning voor de hulp tegen Carthago kreeg hij Phrygia, een regio in het westen van het huidige Turkije, maar zelf besloot hij ook twee andere regio's in te nemen. De uitbreidingspolitiek van Mithridates V bleek niet bij iedereen in goede aarde te vallen, want in 121 of 120 kwam hij om bij een moordaanslag. Hij werd opgevolgd door zijn twee zonen Mithridates Grestus en onze Mithridates, met de onze als de oudste, maar slechts een jaar of elf oud. In de praktijk had moeder Laodice de macht over de regio. Laodice bleek geen sterke leider en voerde een pro-Romeinse politiek die ervoor zorgde dat Pontus de controle over Frigia verloor. Dit zorgde ervoor dat ze aan populariteit in botten verloor. Wat duidelijk was, was dat Crestus de favoriet van zijn moeder was. Mithridates trok zich enkele jaren terug in de bergen. Daar bouwde hij aan zijn conditie en aan zijn resistentie tegen verschillende soorten gif. Mithridates had een reputatie opgebouwd als een kruiden- en chemische stoffenkenner. En naar verluid had hij een mithridatium ontwikkeld een universeel tegengif tegen alles wat men tegen hem aan kon gooien. Tijdens zijn afwezigheid kon Mithridates bovendien bouwen aan zijn gevolg. En toen hij rond 113 terugkeerde aan het hop, was hij in staat de macht over te nemen. Laodice ging de gevangenis in en Grestus werd een collega zonder titel, voor een tijdje, want enige tijd later werd hij geëxecuteerd. De macht over Pontus was binnen. De nieuwe koning had duidelijk andere opvattingen over de grootte van het Pontische grondgebied dan zijn moeder en broertje. En dat bracht hem ook tegenover de Romeinen. Mithridates richtte zich op de stichting van een groot rijk rondom de Zwarte Zee, een rijk gebied. Daarvoor breidde hij in eerste instantie uit in de richting van Armenië, en daarna naar de Krim, aan de overkant van het water. De gemeenschappen in de regio begonnen de koning van Pontus te zien als degene waar je naartoe gaat als je militaire steun nodig had. Pontus werd door de veroveringen erg rijk, en Mithridates begon zichzelf de Griekse titel Megas, de Grote, aan te meten, en zelfs het Persische koning der koningen. Hoewel Mitridates oplette niet direct in confrontatie met de Romeinen te komen, begonnen de Romeinen zich wel zorgen te maken om de interventies in de achtertuin, door deze snel opkomende macht. In 108 of 107 raakten de Romeinse en Pontische werelden elkaar echt toen Mitridates en de koning van Bithynia, Nicomedes, nabijgelegen Paplagonia aanvielen. Op de website Romeinenpodcast.blogspot.nl staat een kaart waarop je ontwikkelingen kunt volgen. In Paplagonia was de Romeins gezinde koning aan de macht en die riep de Romeinen op om in te grijpen. De Romeinen stuurden een gezant om de beide koningen tot ophouden te bewegen. De reactie van Nicomedes was om zijn zoon als koning van Paplagonia in te stemmen en Mithridates veroverde nog een deel van Galatia. Omdat de gezanten geen instructies hadden voor wat te doen als de koning niet zouden gehoorzamen, keerden ze terug naar Rome. De volgende stap van Mithridates en Nicomedes was om Cappadocia te veroveren. Hier kwamen de heren in conflict met elkaar. De koning van Cappadocia, Ariarates VI, was getrouwd met de Laodicee de zus van Mithridates en dochter van Mithridates en Laodice. Ariarates werd op een gegeven moment vermoord door een eder genaamd Gordius en de macht verviel aan zijn zonen Ariarates VII en Ariarates VIII die in de moordenaar van hun vader de ideale regent hadden. Nicomedes besloot echter te trouwen met Laodice en zo de macht over Cappadocia over te nemen. Mithridates accepteerde dit niet en verjoeg het Bithynische garnizoen. Vervolgens herstelde hij Ariarates VII als koning. Gek genoeg werd dit ook geen succes? Want niet veel later kwam Ariaratus erachter dat Mithridates Gordius weer aan de macht probeerde te krijgen. Als reactie verzamelde hij een groot leger om zijn oom te verslaan. Volgens de historicus Justinus stonden beide koningen op een gegeven moment met een leger van 80.000 manschappen, duizenden paarden en honderden zij strijdwagens tegenover elkaar. Justinus schrijft: Omdat hij, dat is dus Mithridates, bang was voor de onzekerheid van een veldslag, ging hij over tot bedrog. En hij nodigde de jonge vorst uit voor een vergadering. Hij had een wapen verstopt in zijn broek, en zei, tegen degene die naar het gebruik van de vorsten door Ariaratis gestuurd was om de persoon te fouilleren, en die zeer zorgvuldig rondom zijn licht zat te zoeken, dat hij beter zou moeten opletten, omdat hij anders een ander soort wapen zou vinden, dan het soort waar hij naar op zoek was. De man liet zich afboeien, en Mitridates kon met zijn donnek in zijn broek op zijn neefje aflopen en hem eenvoudig doden. Hij verving Ariarates door zijn eigen achtjarige zoon, die hij voor de gelegenheid Ariarates noemde. Gordius kreeg de nobele taak om de jongen als regent te begeleiden. Uiteraard accepteerde Nicomedes deze situatie niet. Hij stuurde gezanten naar Rome om erover te klagen, terwijl Mithridates tegelijkertijd iemand stuurde om te stemmen dat zijn zoon Ariarates feitelijk de zoon van zijn naamgenoot was en dus de legitieme heerser van Cappadocia. De Romeinen besloten zich te mengen in de kwestie en droegen Mithridates op Cappadocia te verlaten en Nicomedes om Paphlaconia te verlaten. Beide gebieden waren vrij om hun eigen heerser te kiezen. De in Cilicia gevestigde Sula zorgde ervoor dat de Cappadociërs in hun vrijheid graag zouden willen dat Ariobarzanes koning zou worden. Voor zowel de Cappadociërs als Papalconiërs was het zo dat de Romeinen blij waren dat Mithridates en Nicomedes zich hadden teruggetrokken, maar de diplomatie kostte veel geld en iemand moest het betalen, de bevrijde koninkrijk. De situatie in de regio was daarnaast veranderd, niet alleen overleed Nicomedes in 94. En werd hij opgevolgd door zijn zoon Nicomedes. Mithridates sloot een pact met de machtige Armeense koning Tigranes de Grote, die met een leger in de buurt kon huishouden. Tigranes sprak met Mithridates af dat al het grondgebied dat Tigranes zou veroveren Pontisch zou worden, waar de Armeniërs de losse buit mochten meenemen. De Romeinen zaten dus met een groot machtsblok ten oosten van hun grondgebied. Dus de gouverneur Marius Aquilius had wel een idee voor de koning om aan geld te komen. Hij stelde ze voor om het rijke Pontus binnen te vallen en van haar rijkdommen te ontdoen. Met het ingenieuze plan kon hij twee vliegen in één klap staan. Hij zou het geld krijgen en, Mithridates zou militair onder druk worden gezet. Op aandringen van de Romeinen viel Nicomedes' pontisch gebied binnen en won veel buiten. Hierop stuurde Mitridates zijn generaal Pelopidas als gezant naar Aquilius om te klagen. Pelopidas praatte bij Aquilius een tijdje tegen de muur, voordat hij weggestuurd werd. Het was niet in het belang van Rome om de positie van de pro-Romeinse Nicomedes te verzwakken. Dus Rome greep niet in, dat was de boodschap. Mithridates reageerde bij terugkomst van Pelopidas met onmiddellijke verovering van grote delen van Cappadocia, want Pontus was niet zwak of slecht voorbereid op een conflict. Zoals Pelopidas al tegen Aquilius had gezegd, Pontus wilde alleen maar laten zien dat het geen conflict wilde met Rome, hoezeer Nicomedes gezanten ook mochten suggereren. De afwijzingen veranderden wel iets, want toen Mithridates Pelopidas opnieuw naar het Romeinse kamp stuurde, kwam hij met een andere boodschap. Pontus had veel machtige vrienden in de regio. En Rome maakte altijd veel vijanden. Het was inmiddels het jaar 88, dus Pelopidas kon mooi verwijzen naar de bondgenotenoorlog. Rome had het moeilijk in eigen land, omdat ze hun vrienden niet goed behandelden. Zie hier de manier waarop ze omgaan met een Pontische bondgenoten. Pelopidas stelt Aquilius voor een keuze. Ofwel hij zou Nicomedes tegenhouden, en Mithridates steunt Rome in de bondgenotenoorlog, ofwel Aquilius geeft toe geen vriend van Pontus te zijn. Aquilius' reactie was een herhaling van de eisen aan Mithridates om Bithynië en Cappadocië met rust te laten. Vervolgens begon hij met voorbereidingen voor een oorlog met Pontus, waarbij hij de Senaat nog volksvergadering raadpleegde. Troepenaantallen in antieke bronnen zijn altijd twijfelachtig, maar volgens Appianus had Rome drie generaals met drie 43.000 manschappen, plus Nicomedes met 60.000 manschappen. Mithridates kon daar een gigantisch leger van 250.000 grondtroepen, 40.000 cavalerie en 300 schepen tegeninbrengen. Dit leger werd gesteund door Tigranes met een onbekend aantal soldaten en de in aflevering 31 al eens genoemde zijstrijdwagens. De eerste slag was tussen twee Pontische generaals en Nicomedes. Aanvankelijk leken de Bithynische troepen geen problemen te ondervinden met de Pontische, en dreven de twee legers af. Maar eentje daarvan wist een manoeuvre uit te halen, waardoor het zich aan de flank van Nicomedes' leger wist te plaatsen. Met de strijdwagens voerden ze een charge uit, op de flank, waar de troepen letterlijk van aan Vlaarde werden gehakt. En wie niet meteen afgeslacht werd, en nog probeerde te vluchten, kreeg de Pontische grondtroepen over zich heen, Nicomedes' leker werd verslagen. Wat Mithridates vervolgens deed was cruciaal. De vele gevangenen in de strijd werden niet gedood of zelfs langdurig vastgezet. Mithridates liet hen snel vrij en stuurde ze naar huis. Waar de Romeinen zoveel moeite mee hadden, was voor Mitridates centraal in zijn strategie. Winning the hearts and minds. Dit was ook wat Mitridates deed in een aantal gevechten in de weken en maanden na dit gevecht. Hij nam Bithynia in en ook gebieden die onder Romeins grondgebied konden worden gerekend. Op Mithridates verzoek leverde de, de bevolking van de stad in Phrygia, de Romeinse generaal Quintus Oppius uit aan Pontus. Ook hij kwam er makkelijk vanaf. Mithridates liet zijn mildheid zien en stuurde hem naar huis. Aquilius kwam er, toen hij na een veldslag gevangen werd genomen, niet zo makkelijk vanaf, want Mithridates verweet hem de ellende die de regio de laatste tijd in zijn macht hield. Kort na de uitlevering van Oppius was ook Aquilius aan de beurt. Appianus beschrijft. Niet lang daarna nam hij Manius Aquilius, een van de ambassadeurs, en degene die de meeste schuld heeft van deze oorlog gevangen. Mithridates paradeerde hem rond vastgebonden aan een ezel en dwong hem om zichzelf aan de menigte voor te stellen als maniak. Ten slotte in Pergamon goot Mithridates gesmolten goud in zijn keel, waarbij hij de Romeinen bestrafte voor het aannemen van steekpenningen. De dood van Aquilius en de overwinningen tegen Nicomedes zorgden ervoor dat Mithridates nog populairder werd onder de Griekse bevolking in de regio. Waar de Pontische koning zich vertoonde, werd hij door de bevolking met gejuich ontvangen, maar hij was nog niet klaar. Mitridates had namelijk een plan om definitief af te rekenen met de Romeinen. Het plan was simpel, maar bruut. Mitridates stuurde bodes rond naar de verschillende steden. Deze bodes brachten het bevel over om over 30 dagen een slachting aan te richten onder de Romeinen en Italiërs in de steden. Niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen, kinderen en zelfs slaven die ook maar met een Italiaans accent spraken. Mitridates stimuleerde slaven om hun meesters te doden als ze aan de eisen voldeden en debiteuren konden lastenverlichting krijgen als ze hun schuldeisers afmaakten. Verder stelde Mithridates zware straffen in voor iedereen die probeerde de levenden te helpen onderduiken of de doden te begraven. Dit moest een gigantische klap voor Rome worden waar ze nooit meer overeen zouden komen. Dertig dagen na het uitvaardigen van dit bevel kwam de dag waarop het uitgevoerd moest worden. Zonder aankondiging keerden de hele gemeenschappen zich opeens tegen de Romeinen in hun midden. Binnen een paar uur kwamen zo'n 80.000 mannen, vrouwen en kinderen om, in wat men de Aziatische Vespers is gaan noemen. Appianus schrijft dat tijdens deze systematische moordpartij zelfs de tempels voor de goden niet veilig waren. Mitridates kon zich laten meevoeren op een breed gedragen haat tegen de Romeinen die onder de Grieken en andere inwoners van Turkije bestond. Slechts enkele gemeenschappen, waaronder de grote maritieme macht van Rodos, boden weerstand. Er was een min of meer veilig toevluchtsoord hoort voor hen die aan de moordpartijen wisten te ontsnappen. In Rome was nu wel duidelijk dat met Mithridates niet meer te onderhandelen viel. Met de bondgenotenoorlog praktisch voorbij was het tijd om de aandacht te richten op het oosten en daar wat militaire zwaargewichten heen te sturen. De consuls trokken de loodjes om te bepalen wie het zwaargewicht van dienst zou zijn en dat werd Sula. Over twee weken zien we de reactie van de Romeinen en hoe daar binnen Rome op gereageerd werd.